Dit is het lokale omroepgehoorde nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De derde hoogste woontoren van ons land staat in Tilburg. Precies 141,6 meter hoog. De woonkolos staat aan de ringbaan west in Tilburg, zoals iedere Brabander weet. Architecten Margriet Heugelink nam wat bezoekers en bewoners mee om te kijken hoe het gebouw zich staande houdt. Veel mensen, waaronder architecten, maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om het verhaal van Eugelink te horen. Zo stelde secretaris Arnold Verplanken zijn appartement op 42 hoog voor de bezoekers gastvrij open. In groepjes van 15 personen leidde Eugelink de gasten rond. Het gebouw, de Westpoint werd in 2004 geopend en telt 47 verdiepingen en 154 appartementen. Eenmaal op het hoogste punt van de Westpoint op het dak heb je een ruime blik over een groot gedeelte van Brabant. Dan kun je de omliggende plaatsen, zoals ook gorelen, makkelijk zien liggen. Sinds 1 juni werkt Arriva samen met ILOST om het proces van gevonden en verloren voorwerpen te optimaliseren. Het is een pilot die wordt uitgerold in Brabant en heeft als doel verloren voorwerpen weer snel terug te krijgen bij de eigenaar. Er wordt veel vergeten in de bus. Ik sprak met Suzanne van Dijk. Nou, er wordt stiekem toch best wel veel uh, vergeten. Dan moet je denken aan uh, voor heel Brabant ongeveer 50 voorwerpen per dag. Zo. Dat is het natuurlijk, maar dat is ongeveer wel wat het uh, gemiddeld is. Um, dus dat is best wel uh, ja, dat is, dat is best een behoorlijk aantal. En um, ja, het is natuurlijk altijd uh, voorwerp voor, voor mensen mogelijk van emotionele en financiële waarde van onze reizigers. Wij willen natuurlijk altijd die spullen zo snel mogelijk weer terug hebben bij de eigenaar. Tot besluit het weerbericht. Vandaag was het een redelijk tot goede dag met temperaturen van 25 graden in de regio Goorlen. Er staat ook een matige zuidwestenwind. Vanavond dan koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het wederom een warme dag. In de regio kan het zelfs oplopen naar 30 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl